Irene heeft in New York minder hard toegeslagen dan werd gevreesd. In lage Lege wijken staan straten blank, maar dat leidt niet tot grote problemen. De 350.000 mensen die werden geëvacueerd kunnen weer terug naar huis. Essan Jami vertrekt bij de PVV en stopt met zijn werk als medewerker van PVV-kamerlid Brinkman. In het radioprogramma Echte Janne zei Jami dat hij zich volledig op zijn studie wil gaan richten. Een politieke reden voor zijn vertrek is er niet, benadrukte hij. Ezan Jami kreeg vier jaar geleden landelijke bekendheid... toen hij het Centraal Comité voor Ex-Moslims oprichtte. Het comité wilde zich richten op het doorbreken van het taboe op afvalligheid. Jami was tussen 2003 en 2007 lid van de PvdA... maar met die partij kwam het tot een breuk. In oktober 2009 maakte PVV-leider Wilders bekend... dat Ezan Jami actief wordt binnen zijn partij.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 Het weer. Vannacht en overdag in het noorden, buien. Overdag in het zuiden, eerst nog zon. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgaaf en Jan Roos. Welkom terug bij de allerlaatste echte Janne. En uh, we waren dit zelfs op het NOS-radio nieuws. Nee, en het journaal, hè? Gewoon. En, en het journaal, ja, natuurlijk. niet te geloven, joh. Ha, uh, misschien hadden we hier eerder mee moeten beginnen met gewoon nieuws maken. Nee, maar, maar we goed. hebben al een keer eerder 1-0-1 gehad. Oh ja, joh? Ja, ik weet niet meer. Toen ging er iemand weg bij Poon. Toen hoofdredacteur. Oh, ja, zo'n zo, zo ziekelijk mannetje. Ja. Dat is een beetje last van zin, denk ik. Dat weet ik niet. En Welkom terug bij de Allerlaatste Echte-Janne, de Radio Show van Poon. Bijnaam is Jouroos. En, en, en naast mij zit Tjeldijk. Beeld heb je op echtIanne.nl. de hashtag op Twitter is Echte-Janne. En meteen kun je weer inbellen voor het De Dronkenmansrubriek. Wat uh, een geleuter op 0800. De, de stelling van vandaag luidt. Die jongensdiarree van echte Janne heeft inderdaad wel lang genoeg geduurd. Ja, en en straks straks het wordt eens tijd dat het programma stopt. En dat is over een kleine 58 minuten. Maar we gaan nog even door met onze hoofdgast van vanavond. Uh, ja, Ex-PVV. Nee, niet woensdag pas. Bijna. Ex Bijna ex-PVV het. Ex ex ex ex nog een keer die naam. <tie> bent, niet, maar eens. ben je dan ex als je dan niet lid bent geweest? Nee, je werkt er nu. Ja, maar, je krijgt geld nu, neem uh, ik aan, voor nou, dat Maar werk. wacht even, nee, dat is mijn punt. Hè. Ik bedoel... Nee, je bent gewoon oh. stemmer straks. Aanhanger. Ja, aanhanger. Precies, maar ben je dan ja. ex-PVV'er? Ja, want anders is die scoop weg. Ah, dus jij bent gewoon ex-PVV'er en volgende week zie je maar weer. Dat moet okay. je me niet. Maar, maar okay. je, was, we het zo je bent spelen. ex-PVV'er, ex-PVV'er. Nee, dat, dat bedoel ik al. Dat vind ik zo verschrikkelijk. Dat dat zo, zo neergezet zou worden. Nou, Ex-Moslim, ex ex ex-PVV'er. Ex Goed, je gaat, je, gaat dus, exen. je gaat dus straks twee dagen in de week studeren... Wat veel langer duurt. Bestuurskunde niet. Medewerker Nee, Meer ik ga nu... je daar niet voor nodig. Nou, nu... drie. Wat ga je verder doen? Hoe ga je geld verdienen? Nou ja, dat is zeer de vraag. Ja. Zeer de vraag. Ik bedoel, ik moet dat binnenkort kijken. Wat, ja. Kijk, het is nogmaals wat, wat, wat, Jan Roos net zei ook. Van ja, het is natuurlijk wel lastig voor iemand als ik in dit geval. Maar los van het Pvv-verhaal, iemand die beveiligd was en bedreigd was en mm -hmm. uh, tot de dag van vandaag. Uh, uh, <laughs> Uh, ja, er zijn geen koosere zaken gebeuren, zeg maar. Uh, dat nog steeds gebeurt van gisteren. Uh, in de tram bespuugd en werd en dingen naar mij gegooid, weet ik het. Uh, uh, uh. Nou ja, dat, ik kan me voorstellen dat werkgevers daar niet staan op te wachten. Nee. Dus je moet onafhankelijk worden. Een boekensteintje worden, hè? Columnist ja, of zo. dat is de oplossing. Ja. Je bent natuurlijk opiniemaker en je bent ex-Tweede uh, Kamerlid. Waarom ga je geen kolom Hij is Tweede Kamerlid. kamerlid net niet, hoor. <laughs> hij was nog Tweede Kamerlid. Hij was de assistent van een Tweede hij Kamerlid. Hij was Tweede Kamerlid. Hij was de Karen Geurtsen van uh, Herobrinkman. <laughs> uh, hij was Kamerlid. <laughs> ik bedoel assistent Kamerlid. Zei uh, Kamerlid? Ja, assistent Kamerlid. <laughs> kamer maar waarom wil je geen kol kolonist? Dat zou ik heel erg leuk vinden. Nou, hapje nou, idee? Regelen. Is dat echt zo? Nee, nee je, serieus. Je ik zou het heel superleuk vinden. Volkskrant. Van die ja bevriende kranten. Nee, maar ik Nee, maar wij wel. Gewoon concreet, ja, namen maar... noemen. Daar ja, ja. maar, maar, maar, maar, als ik eentje zeg, dan sluit ik weer de andere uit. ik ben de Volkskrant, de Volkskrant toch? <laughs> Volkskrant? Nee, ook leuk. Ook? Maar, eh, eh, ja, absoluut. Leuk. Volkskrant. Nee, maar, eh, omdat ik vind dat je niet in, uh, zeg maar, in iets met de prauurgie en kerk en noem maar op te gaan preken uh, Ik vind het ook hartstikke leuk. Maar eh, in zeg maar zo'n gratis krant vind ik ook hartstikke leuk. Ik, ik, vind, ik vind het wel leuk. Als dus je maar uit de spits blijft. Want dan sta ik... Oh, broodroof. broodhoofd. Ik zit een beetje broodroof te doen. Ik weet niet of jij wel een goede kort Het, het zal nog geen 1-0 eentje worden, <laughs> maar uh, ik wou te druk even op het knopje. <laughs> Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan uh, Mochten de hoofdredacteuren naar dit prachtige programma luisteren, die ook af en toe een 1-0 eentje scoren. En je denkt. wat verdikken? ik heb een man nodig met de mening. Ik heb een man nodig met de opinie. Ik heb een man nodig met een rijkelijk verleden. Is zo'n Jami die vraagt uh, om een baadje in de echte jan. Ze ja, zijn een soort uh, ja. uitzendbureau. Ja, waarom niet? Vind het goed. Uh, dus goeie, uh, goed, uh, uh, uh, hoe kunnen ze jouw uh, contact met je krijgen? Wat is je 06 nummer? Ja. ja, 06. Nee hoor. <laughs> nee, maar, nee, nee, maar dat komt wel goed. <laughs> ja, daarom. Wat dat ook. Ze kunnen jullie en, contacteren. 20% en ja. we er nergens meer over. 20? Maar eerst even nog een veldje wegwerken. Ik weet niet of Wikipedia een beetje klopt, jouw pagina. Ja. Wat vind je zelf? Klopt die? Ik kijk er niet elke dag naar. Maar heb jij nou echt staan juichen? 9-11? Ja, maar niet juichen. Het staat juichen. Dat was niet juichen. Nee, je, en je dan... was, Ik denk dat zoals meer dan 90% van de moslims in die tijd, hoe er gereageerd werd... het was niet juichen, yay, feest, maar het was meer van, ja, terecht. Wat in die tijd bijvoorbeeld... En dat jullie... vond jij ook dus? Ja, in die tijd wel. Maar hoe in... oud was je toen? 16? Ik, ik herinner me dat bijvoorbeeld Ayaan bij de tegendemonstratie van Rusty was... Uh, nou ja, de, de, daar is ze ook van teruggekomen. En ze heeft zelfs al maar ontmoet. In mijn geval was Idem. Op een gegeven moment heb je een, een waanidee aan. Die ik, ging, ik heb ik ook in mijn boek beschreven. Met um, uh, sharia-maatjes, noemde ik ze. Uh, dat soort uh, gasten om. Die dat soort onfrisse ideeën hadden. Over het Westerse samenleving. Vrouwen, uh, joden, noem het maar op. Nou ja, daar word je toch een beetje daarmee ingezogen. Maar kunnen we dan eigenlijk stellen dat jij uh, als, laten we zeggen, licht extremistisch moslim, want ik vind nee, dat... Nee, nee. het is niet, uh, als je, als je licht... staat te juichen, ja, als er uh, 2500 mensen omkomen, dat is maar niet extremistisch. Dat vind ik bijzonder normaal, extremistisch, nee, Precies. maar als persoon, ja, ja eigenlijk wel, ideologisch. Komt-ie, Jan, ik ben er klaar voor, ja. een stukje <laughs> intelligentie in echte Janne. Ja, Nee, ja, het is geen scoop, het is geen scoop. Meneer Jami, god, weer meneer Jami, die is niet handig, hè. Eschan. Eschan. leid jij aan een Stockholm-syndroom? Ik denk dat elke moslim daaraan leidt. Nee, wat ik bedoel is dat jij bij de tegenpartij... Je bent van de tegenpartij gaan houden. Want als iemand de perspleurers heeft aan, aan de islam in de extremiteit die eruit komt... is het geen wil in de PVV. Dus je bent van een joepie de poepie de vliegende vliegtuig in een gebouw... naar wat een koleren Nou, Nou, er was ook nog een tussenstop, hè? Ja, maar... Ben, ja, nou, ja. Van Hallo, <lacht> Hallo. Hallo. Mars <lacht> maar... Maar eh, leidt je aan een Stockholm-syndroom? Nogmaals, nee, ik denk dat... Elke, in die tijd zeker, nog steeds. Voor mij in dit geval, voor mij wel als persoon. In de tijd dat ik moslim was. Maar ik denk elke moslim nog steeds op dag van vandaag... aan Stockholm-syndroom leidt. Die zijn voor zich gegijzeld. En dat vinden ze daar, en daar zijn ze van gaan houden. En met name vrouwen met hoofddoek bijvoorbeeld. Hè? Die, die, die, die onderwerpt zichzelf. Uh, in zoverre dat zij van het doek zijn gaan houden. En dat is echt krankjoli. Krankjoli? Dat, ja, dat snap ik niet. Nee, maar wacht even. Krankjoli? Ja, ook zo'n een nichter woord. Oh, jezus. Hé, hey, wat is krankjoli? Ja, idioot. Oh, krankjoren? Krank, ja, ik maak er joli van, hè, want dat, dat is juist leuk. Krank joli? Ja. Nee, ja, goed, Laten we, laten we gewoon verder gaan waar we Dat het over wordt in gaat. Tilburg besproken, ja, ja, ke, ja, jezus, ja. Als je heel hard krank joli in de tram gaat zeggen, dan word je bespuwd. Ja, ja, dat is zo gek <laughs> ook, uh, Ja, ik ik doen. Hé, hey, maar uh, de Islam, uh, Centraal Comité voor Ex-Moslims, heb je toen ja. opgericht, dat was een flop. Nee, dat was geen flop. Nou, ja, daar uh, ben... Ik heb nee, maar... niet de 10.000 op de dam zien staan... Uh, wij werpen ons hoofddoek af ja, en man, we gaan lekker bier zuipen. <laughs> en van je he, he, he, he, he, he. Heb je niet gezien? Nee, maar Jan, dat oh. kan ook niet. Want, oh. uh, dus het was een flop? Uh, nee, dat is geen flop. Oh. Maar dat is mijn punt. Kijk, met dolle mina's. Hè, uh, het is een beweging geweest. En dat was goed juist voor de emancipatie. Voor de mensen die... Het gaat om gewetensvrijheid, hè, hierom. Hè. Het gaat om dat mensen zich kunnen zeggen wat ze vinden in zaken, een ideologie of religie, hoe je, hoe je bent of keert. En ja, waar... daar ging het om. En hoeveel... dat kan niet. Die mensen kunnen niet zomaar op de dam gaan staan. Hoe, ja. hoe, hoe was het? Hoeveel uitkerende moslims heb je? Uitgeke... Uitkerende moslims? een ja, recente recent. Uitreden, maar ik heb uitkering, uitkerende. Weet je, dat is ook wat, hè? Ja, maar om even af te maken. Mensen kunnen dat niet zomaar doen. Dat is algemeen bekend. Als nee, dus je ex moslim bent, zeg maar uitkomt, dan heb je enorm problemen. Tuurlijk. Dat weet ja. ik toch ja. Ja. Ja. al. Het gaat om uitstoting. Ja. Ja. Ja. Jullie kennen dat. Ja. Ja, daarom nou, zegt Jan van, ook, uh, het was een flop. Nee, maar, het is, nou, nou, nee maar, maar als ik een comité begin voor kale mannen die een bos haar willen laten groeien, hey, dan wordt dat ook worden? een flop. Waar, wat is het nummer? Nee, maar dan wordt er ook een flop, want, eh, want daar hebben we die haar er moeite mee, om weer te gaan groeien ik, op plekken ik, waar ze weg zijn. Ik weiger te geloven dat het flop is, aan, aan dat, was wil het nee, maar dat wil ik, onder, nee, wil maar ik was onderbouwen. Nee, maar was het een hit? Hoeveel, hoeveel hebben de, de Er is niet termen van, gaat niet zozeer in termen, want het is ook zo ondoorzichtig te bedenken. Oké, ik ga je een succesverhaal vertellen bijvoorbeeld. Let op. Ik heb heel veel, maar één even daarvan noemen. CBS zei altijd 1 miljoen Nederlanders. Na mijn comité... 1 miljoen zei... moslims in Nederland. Excuses, 1 miljoen Maakt moslims. Helemaal aanvaard. <laughs> Dank je. 1 miljoen moslims in Nederland. Na mijn comité dus, uh, zeiden ze... Nee, het gaat om 800.000. Want ze rekenen landen in plaats van mensen. Mm -hmm, ja. En niet elke Iranier of een uh, Turk of een Marokkaan. Ik weet niet wat er nog meer is uh, hier. Ze zijn Doe... ook ja, tussen bijvoorbeeld. Ja, ja. <laughs> Die termen uh, gebruik ik niet. Maar het nee, ik... punt, punt is wel... Uh, uh, dat dat, dat, dat nou ja, gewijzigd is dus dat ze zeiden: van dit is niet 1 miljoen, maar 800. Nee, okay. maar luister nou, uh, 1000. Maar dat is een succes, ja, ja. hè? Maar een klein succes. Het is, je toch weet helemaal, dat... is toch gewoon het CPB die gewoon eens even nadenkt: van ja, we zeggen 1 miljoen, maar CBS. Eh, CBS. Maar, maar eigenlijk is het helemaal geen miljoen, het is 800.000, want ieder, niet iedereen is praktiserend moslim. Ja, maar dat werd maar daarvoor jij... zo niet gedacht. Oh. En daar gaat het om. Oh. Dat is een succes. Dus, dus jij, alle hebt mensen die uit Nederland komen, 000. zijn christenen. Maar dat slaat er ook nergens op? Alle mensen die uit Nederland komen, zijn christenen. Nee, ja. zeker niet. Nee, wij zijn christenen. Uh, Jan en ik zijn allebei joods. Ja, wij houden van joodse meisjes. Dat is Dat heel wat ja, dat is ik heb gehoord, ik was in de Verenigde Staten. Ik had gehoord dat ze heel preuts zijn. Wie? Joodse Meisjes. Gooi hem maar ja. in! Was er daar een pond in op ons? Uh, <laughs> Kabouter, die ander! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt die andere luisteraar. Het is niet te geloven, maar Joodse meisjes zijn preuts. Nee, in Verenigde Staten. In de Verenigde Staten. Dat, in ieder geval dat. Ik wil niet generaliseren. Ik, ik nee. Begreep, ik... nee, je wil niet generaliseren. Nee. Alleen die 8 miljoen joodse meisjes in de Verenigde nee, Staten. Maar, alle, maar de belangrijkste vraag is, hoe weet jij mij dat? verteld, dus ik citeer. Hoe, ja, werd ik mij citeer. verteld. Ja, ik citeer dat. Hey, Ik wil helemaal niet generaliseren, maar weet je dat die joodse Amerikaanse <laughs> wijven niet van mij houden, houden? Nee, maar ik wil helemaal niet generaliseren, maar die joodse wijven in Amerika die gaan nu in de We Hey. Ik Alleen ja, die citeren iemand. Die dauw liever een pletsel in een wafel. ik. Zal eens in de wafel duwen. Maar ik wil niet Ik citeerde iemand. Ja, mij te pakken dan maar. Ik ga niet meer Maar die jongen zei toch een pak niet die hey. Gelukkig zei ik dat. Ik zei ik citeren hoorde nou iemand, in Amerika niet. zeggen dat. Citeerde je iemand of is dit uit eigen ervaring? Ik, ik kom net na een weekendje uit Duitsland. Oh. Dat is het beloofde land. Heerlijk veel bierenvlees. Ik ga dat niet aflopen Dat Vind ik zo makkelijk. Hé, trouwens, nu we toch over meisjes hebben. Wat? Ik wel een flikken uit de man? Nee, Jami, nog even een vraagje. Meneer nog wel. Oh. Ja, hij wordt steeds uh, officiëler. Uh, op Twitter ging natuurlijk van, wat gaat hij aankondigen, wat gaat hij aankondigen, wat gaat hij aankondigen. En meer dan de helft, ik zeg 63,24 procent, die zegt, de, de Jami gaat vertellen dat hij van Potestijn is. Ja, dat is zo bizar. Ik, dat is ik weet niet waar het aan ontstaan is eigenlijk. Maar ben je van Potenstein? Helemaal niet. Oh, ben je dat zeker? Absoluut. Ik heb, heb je jezelf een... wel eens gehoord lachen? <grijg> ik durf niet eens dink meer te lachen. Ik durf niet eens meer te lachen. Nee, nee, maar hoe komt het toch dat je dat ze allemaal zeggen dat je van Potestijn bent? Nee, ik denk dat. Kijk, als je afvalliger wordt, dan zijn er maar twee redenen. Of je bent homoseksueel, of je bent Joods. Nou, ja, ja, of je wil uh, assistent-kamerlid van de PVV worden. Dat is toch welkom. Ja, maar je was nog partij van waar. Oh, ja, maar je bent dus niet Joods. Ja. En je bent ook geen Potestijn. Absoluut niet. Uh, sterker nog, ik heb een heel liftallig vriendin. Dus. Zo, de ja, Mieter, ja, dat hebben de we wel meer tegen gehad. Heren, heren, jullie hebben haar gezien. Ja? Ja, ik zou zeggen, kan je dat zeggen? Nee, dat kun je niet zeggen. Een uh, uh, leuke dame? Hè? Zo is het. Ja. Gewoon <lacht> oh, een <leuke> meisje. <lacht> was lekker wijf. Was een lekker wijf. Nou, doe dan niet dat lachje, Jok. Dat was wel een knappe vraag. Zeker. Of een ja. meisje. Hoe krijg je voor elkaar? Nou, nou, dat is wel. Weet je, wie maar, je maar, je zo gek om om mij te nemen, zou je af moeten vragen. Omdat ze van je houdt. En we houden allemaal van je. Weet je waarom? Omdat je zo'n lekker verzorgd kopje hebt. En daarom denken ze dat jij een nicht bent. Echt waar. Je ziet, er, je ziet er goed uit, je verzorgt zo. Heb jij nachtcreme? Nee. Dit duurde was zo duurde duurde Nee, was. nee, nee serieus. Nee, ja. Ik zat nadenken. Uh, nee. nee, alleen nachtcreme wou je zeggen. <laughs> dat wil je niet bedoelen. Ja. Hey, en bent. die andere 63 procent... Want 63 procent dacht dat je nicht was. En die andere 63 procent... Hij gaat een eigen partij beginnen. Ja, dat weet ik. Dat staat ook nergens Hoe komen op. ze erbij? Ik heb geen idee meer. Nee, want, want voor tegen de tijd dat jij bij de notaris bent geweest... ben je alweer vertrokken? Daarom. Nee, maar niet alleen dat. Het is krankzinnig. Ik, uh, ik, ik, ik sta achter de ideeën van de PVV. Dus en blijf je dat staan? Van. Ja, maar niet alle, hè. Ik bedoel, dat is ja, al welke bekend. Niet, niet alle. Welke ja, ja nu? Absoluut. Nee, maar het is welke al niet? bekend. Ja, ik heb daar een opiniestuk geschreven Nee, met. zeg het maar gewoon ja, even kort. Dan ja, je ben niet, ben maar dan, dan, dan moet ik, ik eerst introductie geven, anders nee, nee, nee, nou, nee. op bloed vallen. Kop de je tax. bent toch voor de kop voor de Tax. Dat, ja, dat dus. Dat vond je niet zo slim. Ja, maar daar heb ik ook een opiniestuk met Hero Brinkman, die voelt daar uh, in zekere zin in over. Was ook, ook, ook tegen kop voor de Tax. Wij hebben daar een opiniestuk gezegd. Want Hero Brinkman was wel voorstander op een gegeven moment mensen uit de bus te halen met een hoofddoek. Maar hij was tegen kop voor de Tax. Dat is lief. Dat zijn voor partijdemocratie. Zo is het. Dus jij ook. Ja, 1 op 1. Kijk, ik ga niet. 1-0-1. Hey, in... Daar staan we op, dames en heren. Gooi me maar in! Dames en heren, jongens en heren. We zijn de tweede keer in 0-1. Ga gewoon door, hoor. Heren. Ja. Ja. Nee, maar even serieus. Kijk waar het om gaat is. Dan zeg ik weer serieus. Wil ja. ja. je trouwens bij de pers werken, wordt hier gevraagd? Bij de pers? De pers. Een gratis krant. We een... We een de als pers. Colonist. De pers. Nooit van vergooid. Jawel. Hartstikke ja. ah, ja. leuk. Serieus? Ja, we hebben oh. een baan voor je geregeld. Ja, de pers. Ah, oh, leuk. Ja, ga je maar maar in. Dat was <lacht> Wie zegt dat trouwens? Ja, weet ik niet. Uh, ik heb dat gehoord. Dat jongens en meisjes, zegt Janne Luisteraart. Het is niet te geloven, maar om Jami heeft niet alleen een 101-tje veroorzaakt, maar hij heeft ook een nieuwe baan. Gefeliciteerd, je werkt bij de pers als columnist. Hartstikke leuk. Fantastisch. daar wil ik vanaf zeggen. Ah, ja. Ik heb het ook maar van horen zeggen. Hé, hey, weet je wat we gaan doen? We gaan stoppen. stoppen. We gaan jou eens eventjes een ontzettend uh, uitgebreid afscheid uh, zoenen. Fantastisch. Nou, Jan, uh, doe jij het maar namens ons allebei. Ik ben een beetje verkouden. Nou ja, ja, nee. Hé, hey, maar ontzettend bedankt dat je hier was. In de laatste echt, Jan. Uh, ja, vind je het ook zo jammer dat, uh, dat het... Uh... Ja, man. Ik vind het zo jammer ah, dat slijnbal. je er weg bent. <laughs> nee, maar serieus, het was hartstikke leuk. Ja. Dat je om jullie te horen... Nou, uh, dankjewel hoor. Hé, hey, maar ontzettend bedankt... Oh... En Deo de Rampstick is vervliezen, Jami. <laughs> wij zijn Wereldnieuws. Maar Rani, is het? Ontzettend bedankt dat je hier kwam. Ik uh, vond het leuk. leuk dat je bent geweest. Laatste uh, echte Janne uh, met, uh, met jou als gast. En je hebt verdomme nog een 101 ook geregeld. We, wij zijn gelukkig en ja. Jan is een knappe man. Ik, hey. En Jan, succes. Met Dankjewel. Weet je al wat jij gaat doen? Ik ga gewoon door met wat ik al deed. Ah. Alleen ben ik voortaan op zondag uh, zoeken. vrij. <laughs> en uh, wat Jan Roos gaat doen wil jij niet weten. Hey. Maar Jan Roos gaat verder. Dan willen dan jullie wel. niet een column. Nee. Maar Jan, we kunnen het zo leuk vinden. Hé, hey, hé, hey, je gaat daar nou niet op een plaatje aan. even zien, die Hank he? hey Bestie, uh, ja. wel? Hey bestie wil je onder je neus dat Ja, er nog tegelopen, jongens. Hey, ja, dan val je, we, je flauw van de lucht. Hey, hey. Esan, Chami, bedankt. Ontzettend bedankt, Hartstikke jongen. leuk, jongens. En we zien je. Absoluut. Bij de VVD of de D66 of GroenLinks of de SP of je eigen partij boeien. Hé, de laatste plaat in Echte Janne die door een gast is gesuggereerd. Want hierna gaan we nog even hobbyën. En dit is volgens de bezoekers van Echte de nummer 1 uit de playlist van Essan Chami is er nog nieuws uit Tripoli? Nee, nee. Oh. Oh.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 Doe je even uit. me kraken. Doe maar uit hoor. Wat uh, ongelooflijk. Dat is echt... Uh, je wou bijna... Dat is een bouwvakker. Uh, ta Of niet, Jan? Nee, heb ik helemaal geen last van. Nou, zie je het wel doen. Heeft wel kutmuziek. Hé, hey, ja. wie was het dan? Wie was wat dan? Ja, die muziek. Jezus, moet ik even opzoeken. De Killers. Human. Nou, ik vind het niks mensen toch aan. Ik vind het wel goed. Ja, we hebben hem al eerder gedraaid. Maar oh. goed, ja, ja, dat moet je de ook de maar weten. He. Ik luister alleen naar mezelf. Dat bedoel ik. Hey, wie had gedacht dat Jan Roos in zijn allerlaatste column... in Echte Janne nog één keer een linkse politicus onderuit de nee. zak zou geven? Nou, die heeft gelijk. Luister maar. De zaak Peters komt nog steeds niet tot een einde... GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap denkt overigens van wel. Na weken stilte reageerden ze eindelijk op Marico Gate. Een deel van het probleem is privé en het andere deel niet handig. En misschien wel een beetje fout, maar niet erg genoeg voor consequenties, zo zei Sappie. Maar daar zit natuurlijk precies de fout. Juist bij GroenLinks is een beetje fout en een beetje onhandig al genoeg om iemand hard aan te pakken. Net zoals je Marianne Thieme met een pak diepvliegfrikandellen hard zou aanpakken of een buurtterroriserende PVV'er. Of een VVD-premier die niet kan rekenen. Juist GroenLinks, de partij van het moralistische vingertje... kan niet opeens fatalistisch met een beetje fout omgaan. Mariko kan gewoon op haar post blijven zitten alsof er niets is gebeurd. En daarmee verbindt Sap haar politieke toekomst aan die van Peters. En die toekomst is uiterst onzeker. Volgens Sap is Peters nog steeds geloofwaardig. Of dat ook nog van Sap gezegd kan worden... Zullen we snel genoeg merken? Ik ben boos. Op wie? Of dat ook van Sap gezegd kan worden, durven we niet te zeggen. Ik ben genuanceerd geworden, Jan. Godskaleren, man. Ik moet daar met hoeken steken. Maar weet je welke partij ook genuanceerd was? Ja, kom maar in! Yes! Ja, niet van die partij, hoor. Nee, wat doe je nou, joh? Wat is er met je aan de hand, joh? Jij ja, zit een <laughs> beetje te demoniseren, demoniseren vuile rotgebouwde? D66. Ja, D66, daar ja, gaan we. Jan op. Roos is lid geworden van D66. Uh, dat of zou je misschien aanhangal. kunnen beantwoorden met een ja of een nee. Ik zou er graag tussenin willen blijven zitten. Een scoop. Dankjewel. Nou, eh... Uh, ja. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan luister, Het is niet te geloven... maar Jan Roos is lid geworden van D66, D66... en Jan heeft nergens een echt antwoord op. En als ik wel een antwoord heb, dan heb ik morgen gewoon een ander antwoord. Dan ben je de ultiem, hoor. Ik moet geloof, nu weer excuses aanbieden ik heb D66. Als er niet, in is. Ja, sorry. Nou, maar, uh, ga jij even wat doen of moet ik wat doen? Ik, nou, volgens mij gaan wij op, ja, ik het Ik was gisteren op een huwelijk, joh. Oh, dat was niet te geloven. Ja, in Duitsland? In Duitsland. Ja. Martijs, een vriend van mij en Maria... Dokter Maria. Dr. Maria vrouw, die trouwen zich. Wat een gesuip. Maar ik kom dus net uit Nuremberg gescheurd. Ja, maar je hebt de vrouw een... toch wel laten rijden? Terug of niet? Dat zou je leuk vinden. We hadden we afgesproken dat zij zou rijden. Omdat ja. uh, nou, ik natuurlijk uh, laten we zeggen, een prachtige nachtshow moet presenteren. Maar de kring had te veel gesopen. En die, toen? ik kon niet. Dus nu ben je moe? Ja, maar ik ben duizelig. Ik kan niet rijden, hoor. Ja, en Wie zat achter het blijft. stuur? Jan Roos. Enige echte, echte, enige echte. Echte superman, Jan. Nou, ga eens wat doen, Jan. Nou, sportkolompje dan maar. Jan Dijkgraaf. Zou zo'n Wilfred Genee nou heel veel geld krijgen... om dat voetbal international te presenteren? Het moet wel, hè. Anders zou hij zich toch niet tot twee keer toe per week... laten afpissen door Johan Derksen... De hoofdredacteur van het Weekblad en televisieprogramma Voetbal International... laat werkelijk geen kans onbenut om een keer of vier per uitzending... grappen te maken ten koste van Gené. Dat hij zijn haar verft en dat hij wel eens een boek leest. En het hoogst haalbare dat Gené er tegenover kan zetten is... stoïcijns zwijgen. Want zodra hij serieus weerwerk levert, gaat Derksen over de rooien En Derksen is een rancuneus mens. Niemand schreef en sprak de afgelopen weken zoveel en vaak... over het feit dat weinig Korbach de laatste twintig jaar van zijn leven... in een wijnvat woonde als Dirkse. Het klopt dat Korbach teveel zoop... en het is jammer dat hij daardoor zijn leven vergalde... maar je kunt het azijn ook doseren. Waaraan had Korbach die constante trap na te danken? Aan zijn eigen foute humor... want hij had derkse eens op zwaar schofterige wijze op zijn ziel getrapt... over een privé-kwestie. Fout... Dom, asociaal. Maar is dat reden om kwaad met kwaad te blijven vergelden? Of ben je dan even niveauloos? Derksen is zo'n baas die iets heel goeds heeft gepresteerd... een blad groot gemaakt in zijn geval... en die daardoor in zijn eigen superioriteit is gaan geloven. Als mensen als Wilfred Gené in zo'n televisieprogramma... ook een beetje van de spotlights naar zich toe trekken... dan krijgt de grote baas enge trekjes. Dan gaat hij hem lopen afzeiken... Waarbij het Derksen overigens wel siert dat hij het voor de camera's doet en niet stiekem. Want je moet de mensen in de voetballerij de kost geven die midden in je gezicht aardig doen... en achter je rug de meest gore nadigheid over je verspreiden. Uit jaloezie, om er zelf beter van te worden, uit rancune of gewoon wegens karakterslechtheid. In die zin scoort Dirkse bij mij wel bonuspunten, want ik ken ook die andere soort. En die is zwaar in de meerderheid. En overigens past Dirkse ook de nodige bescheidenheid. Want zodra René van der Gijp een griepje heeft... is er aan dat hele tv-programma geen ene moer. Amen. Jan Dijkgraaf, sportcolumn. Zo, daar ben ik vanaf. Jan, ik eh, Mooi, moet he? namens 250.000 vaste echte Jan-luisteraars zeggen... goed dat het erop zit. Ja, dat dacht ik ook. Man, man, man, man. man. Nee, ik ja. heb hem voor het eerst geluisterd, ik moet zeggen... Het was een hele lange zit waarschijnlijk. Ja. Ja, over lange zit gesproken. Uh, want ik las net op Twitter, uh, de sportcolumn is plaspauze. Maar uh, uh, ja, een paar weken geleden zouden we jouw all-time favorite draaien. Nou! Zeg maar de plaat die je altijd draait als je zielig in je auto op weg naar een uh, drooiklus bent. En dat gebeurt vaak. Uh, ja, dat gebeurt vaak. En uh, ja, toen ging het niet door, want het gesprek liep uit, goddank. Maar nu gaan we er toch echt... Uh, we moeten eraan geloven, Jan. Je bent een ware vriend. We gaan echt gewoon jou... Aller, aller, aller, aller, aller, allerloogste plaat eruit. Over uit de kast komen gesproken. Dat bedoel ik. Komt-ie? Love on the rocks. In no surprise.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 Ja hoor jongens, hey. dan zit hij dus gewoon 83 keer aan die S van Jami te vragen ben je homo. En wij denken waarom vraagt Jan dat en waarom blijft hij maar door etteren. Maar Jan, Neil Diamond man! Ja. Nee, <laughs> over <niet> uh, <coughs> homo gesproken. Nou, doe niet zo discriminator. Nou, Neil Diamond Rr. was laatst in Ahoy voor twee concerten. Rr. Nou. En daar was jij natuurlijk ook. Maar naast oh, de, we jou... Zitten we zitten hier dwars doorheen Neil Diamond Naast jou verloren. waren er dus gewoon heel veel 50-jarige vrouwen. En nichten tussen de 20 en de 60 jaar. En, je... en je had het net ook al over Mark van der Linden. Volgens mij, Jan, is de echte scoop van deze avond oh, iets nee. met jij en een kast. Gooi me maar in. Scoop. <tog> Dames en heren, jongens en meisjes, zegt het is niet te geloven... maar in de laatste uitzending uh, is het inderdaad maar tijd om uh, uit het kastje te komen. <lacht> ik ben van Potenstein. Roos, dus mijn vrouw, het spijt me. Onze kinderen, ja, ik hoop een omgangsregeling te uh, krijgen. Vanaf nu uh, ja, kan ik gewoon vrije leven. Eesjam, liever tot zo in het bos. <lacht> nou, had je nog wat uh, leuks te doen? Uh, of ja, kunnen we de stekker maar, uit het programma uh, trekken? <lacht> Ja, wat jou betreft wel, vrees ik. Want homo bij Poont. ik zie het niet gebeuren nou, hoor, op tv. Een je, bent, je, bent, je bent heel veel er zijn hele heel leuke homo's. Ja, mensen, zometeen 0800 1121 voor wat een geluute. De stelling is, de jongensdiarree van Echte Jan heeft inderdaad veel te lang geduurd. Maar eerst maar gaan we naar de zaadfabriek uit Rotterdam. Mr. Ja, precies, hier is die. control out delete control out delete Eddie! Edje! Edje, et, Edje, Edje, Het. Het? Ja, goedenavond. Hey Eddy. Eddy, wat doen we? Doen we eerst het uh, nieuws? Of doen we eerst uh, het uh, functionele gesprek met Jan Roos? Zullen we dat maar even voor het laatste bewaren? Dat okay. is misschien Eddie, waar, we doen is qua planning het, het handigst. Ja, doen we eerst het nieuws. Nou. Hey Ed, ben je emotioneel dat dit uh, de laatste keer is, zegt Janne? Ja, dat ja, is toch een, uh, het einde van het tijdperk zo, hè? Ja, maar ben je emotioneel, Eddy? Ik ben altijd emotioneel over dit soort dingen. Je hoort dingen. het al kraken in die stem van de Ja, Red, Ja, één ja, ja. ja, ja, broek je emotie. je ziet de traan ook over, over die, uh, die telefoon En heb bij. je dat al afgereageerd op een van je 5000 wijven? Die kwaadheid. Nou ja, dat, uh, morgen dan, uh, komt barst het natuurlijk echt uh, emotie los, ja. natuurlijk. Uh. De zaadfontein uit Rotterdam. <lacht> Top! <lacht> ja, uh, We dachten dat het Hofplein dat dat een soort, uh, soort fontein was met water en zo. Maar, uh, dat Ed. is Ed. Hey, Eddie, daar ben je. <lacht> ja, Ed. Ed, uh, <lacht> laten we gewoon uh, uh, elkaar geen mietje noemen. En helemaal niet naar die schroep van net. Uh, Jan die gaat uh, dat gezeik met het ICT met je behandelen. Ik ga jou ja precies zeggen, want ook de laatste keer moeten we gewoon doen zoals altijd. Wat dacht jij ervan, meid? Ja, dat vind ik heel goed. Ja, Oké, okay, Ed, ik heb van jou weer een lijst van te behandelen onderwerpen ja, in precies. de DM gekregen. Ja, de en eerste is de omarming van social media. Daar is iets mee. Wat is daarmee, Ed? En waarom? <laughs> Nou, ik dacht uh, voor deze laatste uitzending uh, ja, doen we maar uh, een, een ver gezicht schetsen. Ja, precies, ver gezicht, en, uh, ja, precies, ja. Nou ja, ja uh, een van de dingen die je ja. nu uh, veel ja. ziet is dat uh, ja. Ja. Ja, social media precies. toch ja. echt door alle precies. bedrijven eigenlijk wordt aangegroeid. Eddie, Eddie, om, Eddie, uh, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie. Wat gebeurt het? Je had aangegeven, omarming van social media. Maar kan je even to the point komen? Nou, dat is uh, dus eigenlijk dus alle bedrijven... Oh, die, dat was uh, hem! Die willen social media gaan inzetten en uh, ja, de regels... Eddy, Eddy, Eddy, Eddy, Eddy, Eddie, Eddy, maar dat is toch jouw werk? Dat is mijn werk. Maar ja. Eddie, Eddy, Eddy, Eddy, zit je dan hier uh, reclame te maken voor je eigen werk? Uh, dat wij, dan, van dan, hè? wij van WC 1 wij van die ad adviseren die ad. Ja. Zo, ja, zo kan ik ook de belangrijkste zaadleverancier ter wereld worden. Ja, kijk, als ik natuurlijk... Uh, het staat van Jan, dat uh, kan er wat van. andere inkomstenbron uh, aanboren. Hè? Daar heb je ook gelijk want ja, dus Wij betalen op. slecht. Ja, precies. Hé, hey, Eddie, en dan is natuurlijk het, het grote nieuws van dit jaar, dit seizoen... Dit, dit, dit, deze jaargang echte, Jan, hè? Ja, precies. Dat tegenwoordig microbloggers ja, en retweeters... Ja, precies. ...opgepakt worden gewoon ja, precies. in Nederland. Ja, ja, precies. ja, precies. ja precies. En uh, Ed, ja, precies. hoe lang gaat dat nog door? Ik denk dat dat uh, nog eventjes uh, doorgaat. Zoals uh, eigenlijk iets omzichtiger mee wordt omgesprongen dan uh, eerder dit jaar... toen je ja, in elke middelbare school op het bed kon worden gelicht. door ja, een, ja, een vreemde tweet. Maar, en Maar uh, er, en er zijn van alle mensen die zijn opgepakt, hè? Ja. Eindig, begint de voornaam met een B. Ja, dus ik denk dat je daar... Uh... Ja, beetje, ik beetje heb brusche. daar wat te pakken. Bed, bed Brussen, Charlotte ja. Bouwman. Ah, er is een complot. Er is een complot. Tegen Beemens Nooit. Jij ja, even je achternaam, de Pet? <laughs> Jansen. Johnson. Johnson natuurlijk. Ja, is dat niet een Amerikaans-Joodse naam? Nee. Oh, nee, want anders was je een preuts. Hey, Eddy, Eddie, <laughs> Eddie, Eddie. Eddie. Jij nee, weet ja. dat ik een schop in mijn lender heb gekregen. Uh, maar uh, ik geef je nu aan Jan Roos. Dat is goed. Komt-ie. Hey, Ed, bedankt, hè? Gast, ja, graag. Gedaan. Vriend, maat, makker. Bloedgabber. hou vier Smoel Jan. Ik moet nu even een, even een serieus dingetje Oké, okay. komt-ie. Doei. Dag, Edda Pet. Dag, jongen. 52 keer uh, Control, The Ik wil je ontzettend bedanken voor je medewerking. Uh, je bent een trouwe uh, uh, vriend geworden van de show. Maar... Ik heb het nog eens even nageluisterd, van die 52 keer. Maar er zijn een paar dingetjes aan de hand. Punt 1. Ik heb er geen flikken van begrepen wat je al die tijd hebt proberen uit te leggen. Punt 2, dat spraakgebrek begint bij echt zo langs wat op de heupen te werken. En punt 3, echt Janne gaat eraan, dus jij gaat mee in het zinkende schip. What about that Eddie? Je bent bij deze ontslagen. Nou, ja, dat zat eraan er aan te komen natuurlijk, hè? Ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. Nou het... ja. Ontzettend Precies. bedankt, lieve jongen. We ja, vonden je ja, een held. Ja. We hebben je niet verstaan, maar het was uit een goed hart. En uh, Ga lekker bij een van je meisjes in bed liggen en uh, geef er een goede set van ons. De echte Jannen. groet. Yeah. Eddie. Bedankt. Dag al Gurkie, dag lieverd. Ja, jullie ook. Dankjewel, bedankt. Dankjewel, hè. We Doei, spelen elkaar. Het ga je goed, fans. Dusjes. Hoi, mazzel. Doei. Dat was oh. zwaar voor je, Jan. Emotie, emotie, ja. emotie. Ja, wat doet het met je? Eén woord, begin met een N, eindigt op X. Juist. Oké, okay, leven, dood, liefde, haat, wijsheid, gekte. Als één man van alles verstand heeft, is het Martin. In Tsjechië kunnen wij slecht afscheid nemen. Als je daar vertrekt, dan zeg je... pak ...en dat betekent... ...ik koos liever... Die ballen van een hard mannelijk varken dat ik jou ga verlaten. Wij Tsjechen nemen daarom nooit voor eeuwig afscheid. Wij zeggen altijd dat wij elkaar nog wel een keer zien. En zo is het ook met die echte Jannen. Een jaar lang mocht ik weer op Radio 1 mijn woordje doen. Nadat ik zonder schroom van die zender was afgepleurd. Nu gebeurt hetzelfde met deze show. Het goede in dit land wordt kapot gemaakt. Maar vrienden, zoals ik van mijn moeder heb geleerd, wij zullen elkaar nog wel eens zien en spreken. Ik dank die echte Jannen voor die mogelijkheid om wekelijks tot die volk te spreken. Want mensen onthoud wie goed doet, die goed ontmoet. En denk daar maar eens over na. Tot ooit. Godverdikke, die tranen staan me in die onderbroek. <laughs> ik ben blij dat die gezeik is afgelopen. Zeg wat een krote kolen. Ja, de ad die vlogen net uit. En uh, hetzelfde geldt nu voor Martin Simik. Opgetiefd. Die gozer woont die 40 jaar. En die spreekt nog steeds geen normaal Nederlands. En. Ja, nee, maar jij zit me allemaal mensen eruit te flikkeren. Maar volgens mij houdt het programma gewoon op hoor. Oh, ja. ja, ik wilde het hier ja. opdelen eigenlijk. Dus ik weet niet waar je het over hebt. Ja, je hebt gelijk ook. Dankjewel. Hey, 51 weken lang, Jan, heb ik gedaan alsof ik geen reet verstand had van muziek. Nee. Kutmuziek, dat ja. soort dingen kwamen mensen mee. Ja. Maar het was een act. Oh. En ik ga bewijzen dat ik wel verstand heb van muziek. Ik heb namelijk... Oh. Niet geYouTubed en en geen lijstjes van, nee, van allerlei nee. zenders afgetrokken. Nee, ja, ja nee, ja. Nee, ik heb echt ja, ja, het ja, hele ja, jaar lang, ja, nee, omdat ja, ik hier ja, ja, veel te ja, voorstuk ja, betaald ja, had, ja, heb... Ja, van die ja, zaaltjes afgelopen. Ja, nee, ja, ja, ja, ja. En ik heb een beentje ontdekt, jongen. Nou, daar gaan echt de tranen springen van oh, die je broek zo goed 20% is aan het woord. Nee. Je zit er weer tussen met je familie. Vorige, nou, ik weet niet nou. of deze heel rijk gaan worden. Maar uh, luister maar eens. Ja, genoeg. Genoeg is genoeg. Stop er maar mee. Ja, kan het uit? Wat ik he? vond het een stuk mannelijker dan die Neil uh, van jou, hoor. Wat is dit voor muziek, Jan? Dit ken jij wel. Nee. Jan, kom op. Ja, natuurlijk ken ik dat. is Would You van Le Belle Amelle. Heel goed. Ja, ik wist wel dat je ze kende. Nee, gewoon een, een redelijk groot bandje aan het voordemmen. Jan, als je het niet begrijpt... Doe ik gewoon volgend jaar weer snow Patrol als we bij Veronica zitten, hoor. Geen probleem. Ja, wat je wil. Of you 2 zeg het maar. Of, of Neil Diamond, of Van. Ik bedoel... Niet Neil Diamond en Van afzeiken. Dank je wel. Van zeik ik niet af. Ik heb alles van Van. Maar ik bedoel, ik wil de mensen met, met wat nieuwskennis laten maken. En dat was, uh, even kijken hoor. Uh, woetje van Le Belle Amel. Je bent uh, Giel Beelen van Radio 1. Ik zou je vertellen, dat wil niemand zijn. Nou, dank je wel, <laughs> Hé, hey, maar je bent nu beentjes aan het, aan het pluggen hier. Hoeveel zit je ertussen? Zeg het er nou gewoon. Dit is gewoon van de man die al het hele jaar onze muziek afzeikt elke week. GroenLinks-wethouder in heer Ed C. Quint. Die het hele jaar, we hebben ongeveer... 250 platen gedraaid in dat jaar. En hij vond alles, maar ook echt alles, kutmuziek. Zelfs toen hij zelf die Elisabeth van Tongeren van GroenLinks adviseerde... vond hij zijn eigen keuze nog kutmuziek. Nou, dit is van het beentje van C. Quint uit Heruugewaard. Een stel boeren dat ook één keer in het patronaat heeft opgetreden. Natuurlijk niet gewonnen, de, bij die Agda-prijs. Gewoon goede muziek. Uh, ja, ik ging bijna hetzelfde als hij zeggen. Dus uh, ik denk, ja, dan uh, gaan we één keer horen hoe goede muziek dan gemaakt wordt. Nou, dit was het. C. Quint, ontzettend bedankt. Ik zou Top, zeggen, man. hou het bij een hobby. Oké, okay, dan laten we doorgaan. Jantje. Wat een geleuter. Hé, hey, is het tijd voor wat een geleuter. Echte Janne zit er bijna op. En uh, de precies 108 uur radio hebben we gemaakt. En de afgelopen jaar hebben we namens Poont... Ja, een plek uh, waar normaal hoorspelen en uh, moeilijke muziek uh, te horen was. Een soort van uh, uh, ja, een programma ontwikkeld. Ja, we hadden toch een programma, of niet? Ja, nee, zoiets. goed. Vooral volgende week uh, gaat Poont, uh, Poont iets anders doen. Uh, tot grote vreugde van de bejaarders. Zoals bijvoorbeeld uh, Anneke Groenteman. Die op haar weblog schreef uh, fysiek onpasselijk te worden. Uh, van wat wij op de kosten van de belastingdader uh, doen en deden. Ja, geven er ongelijk uh, voor. Eén keer mogen jullie je mening nog ge geven in Echte Janne in de Dronkemans-rubriek. Wat dan, geleuter. Bel gratis 112 en geef je mening over de stelling. Die jongensdiarree van Echte Janne heeft inderdaad wel lang genoeg geduurd. En daar is hij. Ja? Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Nou, kom maar drie door Jasper de Groot. Vertel het daar, nou, jongen. Helemaal oneens. Oh, vertel eens, vertel eens, vertel eens, vertel eens. Nou, jullie waren het beste radio Die ooit. Dat is zonde. En bedankt voor het mooie jaar. Hé hey Jasper, voor jou graag gedaan, vriend, en de groeten. Doei, ja. Oh, doe. Wat een geleuter. En we hebben onze oude, bekende Remold weer terug. Een hele goede avond. Een hele een goede, goede avond. avond. Ja, ja, ik ben het er helemaal mee oneens. Helemaal mee oneens, Remold? Ja, het was een jaar, een jaar lang prachtige radio. Hoe oh, ben je dat nou? Ja, dat vind ik echt. Remond, je klinkt bijna geëmotioneerd. Jij ja. wel? Ja, ik ben heel, heel emotioneel. Ben je boos? <laughs> nee, ik ben niet boos. Verdrietig. Oh. Nee, als uh, dit duo doorgaat, dan ben ik al blij. Zit je stuk? Nee, ik ben niet stuk. Heb je gehuild? Nee, ik heb ook niet gehuild. Het interesseert je ook echt geen hele nee, flikker, hè? Doei, Harteloos. Hé, daar hebben we de enige bellende zomaar van Nederland. Tjardo, hi. Hey, uh, Jan Roosman. Oh. Mag ik even zeggen dat ik echt respect voor jullie heb... Oh. voor deze radio uh, afgelopen jaar? Oh. En ik ga jullie echt met uh, oprecht missen op uh, die uh, zondag op maandagnacht. Ja, met oprecht, Sjardo, uh, gaan we je ook missen ja, als uh, jeuk in het kruis. Sjardo, <lacht> dankjewel, ouwe bellende Zo van met de groet en er wel En uh, hey, je Henk, die gaat mij me met de dood bedreigen. Als oh. afscheidscadeautje. Als Henk? Ja, wel een stelletje slijmjokker zien voor je Henk, als jij nou gewoon ja. even die vuile pluggensmijl van je houdt... voordat je jouw Roos gaat beledigen, anders ram ik hem dicht. Ja, wat is er, uh, vriend? Alles goed even voor je van de stelling. Vriend Jan Bijfraaf, ik hoop dat jij zelf nog wel een programmaatje krijgt. Maar ik ben gewoon allergisch voor Jan Roos. Ja, dat heb ik nou al zo vaak gehoord. Maar ga dan nee, van één ding man, uit. Jan ik wil die... gewoon de ware Jan Roos een keer horen. Want ja, volgens mij heeft die man gewoon uh, tien uh, persoonlijke... Nou, heen. wacht even Henk. Dan ga ik, ga ik een oproep doen. En ik weet zeker dat Jan hem gaat honoreren. Jan, ja? doe eens gewoon een halve minuut op zijn Amsterdamse kroegmanier. Wat je... Ja, gewoon even de Henk doen. Zoals jij dat in de kroeg ja. zou doen in Amsterdam. Henk, en uh, hou je je kop dicht. Henkie! Henk, ben je er klaar voor? Ja, helemaal. Wat een geleuter. Goed verhaal, Johan. Dankjewel. Ja. Bart, hoe is het, jongen? Hey, prima, jongens. Uh, ik zal jullie misseren. Ik heb jullie wel eens af, af en toe een klein beetje kritisch benaderd. Maar ik vind het heel erg Het was gewoon een leuk programma. Hé, hey, jan hey, Heb je poppetje genomen? Pardon? <lacht> heb je poppetje genomen? Ik had moeten zeggen, dit heren, goedenavond. Ja. Nee, ik heb geen poppetje. Nee. Hé, hey, Bart. Bedankt, hè. <lacht> Doei. Wat, okay. hey. Wat een geleuter. Het is geen paard, het is geen pony, het is onzijnig, echt. Jodie. <laughs> nou, dat, ja, zeker. Hoe is het, Ja, Nou, lekker natuurlijk. Ik uh, zal jullie missen. Ik ben het ook oneens met de stelling. Oh, oh mooi. dankjewel. Doei, mazzel. Die is ook voor Paul hoor. Ja. Hey, oh, dat is jouw vriend. Ik ben benieuwd of we ook nog hetero's aan de lijn krijgen. Hé, hey, hebben we misschien hier die, die achterlijke gek van achter de duinen? Die Sonneveld, die scheidsrechter van het honkbal en het voetbal... en die, die altijd al die vrouwen lastig valt en dan bij de politie terechtkomt? Ah, rakkers. Hé, hey, Sonneveld, gozer. Ik hoor jou wel eens bij Adeline van Lier... En dan praat je echt heel zinvol en wijs en verstandig. En bij ons loop je een beetje onze show te fysiek elke week. Ah, is dat zo? Nou, ik weet niet elke week, maar... Ik had, ik, ik, ik had een vraag aan jullie. Nou, kom eens even wel lekker op met je hier. Nou, als jullie homofiele scholenkoppen... Nou, hé, Nou, ja, ja, Ja, ja, Roosjes is een nou. Dat is waar. Dat ik ben ik. Ben, ja, ik ben benieuwd of jullie tantjem krijgen van de kukenetentfabriek. Ja, volgens mij flink je bovengebied. dat je voel, Jan, Jan, Jan, Jan, ik ga het je uitleggen. Jij bent jonger dan 70. Tantjem, dat is winstuitkering. Juist. En kukiedent, ja, Jan, is, uh, dat is van die kleefshit die je opa ja. en je oma van hun kunstgebied gebruikt. Ja, maar dan weet Jan Roos toch allemaal niet, Zonneveld? Jan Roos, die is nog nat achter zijn oren. Hé, hey, Zonneveld, pak ja. even je bovengebied en steek hem lekker in je waffel. De groeten. <lacht> Wat een geleuter. Uh, deze behandel jij, want ik schaam het dood. C. Quint. C. Quint. Quint. Hé, hey, gozer. Hé, hey, gozer, het was toch te gek. Hoe vind je dat, hey, te, uh, met je bagger vanuitje. op Radio 1? Wat een muziek, man. Ja, niet te geloven, toch? Ja, toch fantastisch, hè? Hé, <laughs> hey, uh, maar wat is het nou? Wat, wat, nou stoppen? wat een pok, hè. Die zegt, ik kan je niet verstaan. Ja, Finn, ja dat krijg wat je. Wil je wat... ja. Finn, ik kan je niet verstaan. Wat wil je zeggen? Nou, hartstikke mooi. Wat zeg je ik niet? Wint, ik versta nee. je niet. Jammer, doe zijn. Kan je iets... Huh? Quint, wat wou je zeggen? Nou, het is toch jammer dat jullie stoppen? Maar oh, je nou, je hebt gelijk ook, meid. Ja, dan moet ik tijd... Wat een geleuter. Ja, zijn jij ja, Terug we weer iemand van GroenLinks, Ja, weg, GroenLinks, wethouder. Hé, hey, uh, sappende, pappende, ja, pappende. Hé, hey, wacht even. Het. Hi, Lisanne, hoe is het? Ja, goed. En met jou? Heerlijk, meid. Echt serieus lekker. Wat heb je vandaag aan? Um, het is wel al een, laat. Een broekje en een hemdje. En een klein broekje en een klein hemdje? Ja. Oh, en zit je op de bank? Nee. Waar zit je dan? Is dit Lisanne van 21 jaar? Ja, de mag toch van de wet, of niet? Ja, nee, maar ik wil het even checken. Hey, Lisanne, wil je een keer verketsen stijn? Want ik ben maar, natuurlijk. Ik stijn. ben al twintig jaar hoor. Nou, mij te maakt uit. En meet en greet, Zullen we het zo noemen. <lacht> nou graag. Krijg ik dan meteen een echt Jan shirt? Dat denk ik wel. Je krijgt wel meer. He? Handjes nee. tegen de muur. Lisanne, de groeten. Wat een geleuter. Uh, overigens, uh, als mijn vrouw dit afluistert, dit is satire, <lacht> <lacht> <lacht> uh, pak het even over, Jan. Rick. Ik moet even uh, iets doen. Rick? Hallo. Hallo, hey, Ricky. Uh, wat vind je hey. van de stelling eigenlijk? Ja, ik weet het niet meer. Ik, ik zie alleen wat de luisteren lachen. Nou, het is blij, 5, 5, 5 blij dat het kort programma ophoudt, Was verstellingen vindt vind Ik heb vijf keer geluisterd, met plezier. Plus hier. Meen je dat nou? Ja, die, ja, we hebben ook die gast met dat rad gehad. Ja, ik het, ik het wel. Ja. Nee, dat was Bagger. Maar dat ja, maar ik was nee. Eh, Hartstikke leuk, je wel, hè, mazzel. zie maar ik dat we een hele brede doelgroep hebben. Ja, ja, de bedoeling was hoge, opgeleide Voor mij gaan de... we nu naar oh. een Marokkaan. Ah, leuk. Ja, die is voor jou dus. Hé, hey, Motje. Hallo. Gaat het goed, jongen? Ik wens jullie uh, enkele Rijs Kanaaleiland. <laughs> dankjewel, uh, vriend. Met, uh, met uh, bezem zeker. Nee, dat, was, dat, dat zijn chigeuners. Oh, Mo, bedankt, kom joh. Kom maar langs, kom maar langs. Ik, nou, liever Oké, Mo, je niet. Okay, chat, dankjewel, jongen. Wat een geleuter. Hé, eh, god, we hebben weer lekker de samenleving te pakken. Nou, de doodsbedreigingen vliegen om jou heen. Was dit een doodsbedreiging? Ja, kom maar langs, kom maar langs, langs. nee, maar dan kom dat komt omdat je uit de kas bent gekomen. Oh, was aan een uitnodiging voor Ja, kopje T? Ja, die, die Mo is een ah. pisnicht. Juri? Nou, Hey, Janne, met Jori. Ha, ah, Joer. Hm. Nou, ik vind de radioshow helemaal geweldig, maar oh. ik ben blij dat het ophoudt. Ja, logisch. Ja, dat vind ik ook. Kijk, er op tijd naar bed, Jij ja, begrijpt het. Ja. Jullie bedankt, jongens. Doei. Hai, No, joe, Menno. Hallo. Ga je met de dood bedreigen? Nee, ik wil over jullie heen kotsen. Kijk eens aan, zeg man. echt en lelijk. Echt, echt, echt. Even wachten, even echt. wachten. Hey, wacht even. Hey, Menno, jij zegt dat wij slecht en lelijk zijn... Waar je helemaal ja, gelijk in hebt, dat klopt. Radio, hey, Menno, luister nou eens even vriend. Wij vervuilen radio en wij zijn ja. slecht en lelijk. Alle drie perfecte punten. Je hebt gelijk vriend. Het is een godsper dat dit mag. Maar jij zegt okay. net dat je over ons heen wil kotsen. En vind je dat, dat, dat netjes, Minno? Hé, Minno, antwoord. Vind je dat netjes om op de radio te zeggen dat je over iemand heen wil kotsen? Ik vind het ook een rare ja, seksuele en, afwijking. Ik nou wil ik over jullie heen zei om de kots af te spoelen. Nah, ah, niveautje. Nou, nou, Doei. Gratige Ja, Wat ben ik blij dat ik hier Hoe vanaf ben. wist je nou weer van tevoren dat dit zo'n viespuik was? Ja, dat nou, dat hoor je toch al. Maar is, is dat een, uh, in jullie kringen zeg maar, van de jongeren een normale seksuele afwijking om over mensen heen te kotsen en het dan weg te plassen? Ja, dat is meer normaal. Dat is gewoon een hobby. Ja, ja ik kom uit Friesland. Dan doen we dat niet. We ah. hebben er... Uh, nee, we stoppen, Jan. Ja, ik ben ook een zat ook. Ja, geleuter van al die mensen. Dat is samen, Weet je, nog één keer een jingle voor de mensen die hem willen opnemen. Ah. Wat een geleuter. Oh, nou, he, we zijn ik? vanaf. Uh, twee doodsbedreigingen. Uh, ja, uh, kots over ons heen, pas over ons heen. En sommige mensen vinden het jammer dat ja, het, we weg Dat is goed gescoord. Dat is een samenvatting van onze samenleving. Ja. Nou, mooi. Lekker man. Hé, hey, gaan we nog wat doen? Ik ga uh, ja. bijna uit elkaar. Voor eenmaal maakt het echt geen ene fuck uit welke omroep... welk programma brengt en wie het presenteert. Als ze maar betalen. En dan hebben we het natuurlijk over Nico. Er was eens een inbelor in dit programma... die de vinger op de zere plek legde. Hij zei... Jullie zijn geen echte Janon... maar echte Jan Klootzakon. En dat is precies het gevoel... wat ik bij deze twee sukkeltjes heb gehad. Natuurlijk was ik blij met die 500 euro per kolom, Maar het programma en de presentatoren waren om te janken. Wat een slechte hap. Kneurde met een rietje. Kutje Noga, pik aan dijvie. Nu het voorbij is, moet ik ook zeggen... On, dat ik van plan was volgende week ermee te kappen. Maar die beslissing hoef ik dus blijkbaar niet te maken. On. Ik ga nu weer lekker bij de wereld draai door... Mijn eeuwige riedeltje doen. Ik hoop dat ik nog een seizoen kan afmaken. Want laten we eerlijk zijn. Iedereen kent nou wel mijn trucje. Beetje zeiken, Beetje schoppen. Spiegeltje voorhouden. En klappen maar. Echte jannen is afgelopen. En laten we God daar eens even uitgebreid voor bedanken. Want laten we eerlijk zijn. Wat een bagger. Ik ben blij dat ik de afgelopen 51 weken, tenminste twee minuten... wat dragelijker voor jullie heb kunnen maken. Tabé. en voor Jan en Jan, Driewerf, de tyfus. Ja, dat was Nico Dijksman. Ongelooflijk, ik vond dat, hij, dat zijn stem steeds meer op die van mij begon te lijken. Ja. Dat heb je vaak, hè. dat Als je een hond hebt, dat je daarop gaat lijken of vice versa. Ik vind dat je Nico geen hond mag noemen. Denk dat. Jan, we gaan het anders doen. Oh. oh de ja. Lieve, lieve luisteraars en echt een echte, echte hele lange, lange naneuk. Want uh, Jan en Jan die zijn niet alleen van het voorspel. Ik ben eigenlijk Jan... wel klaar, hoor. Wat? Ik ben eigenlijk wel klaar ermee. Ik wil er nog iets leuks gaan doen. Kunnen we niet zo Matthijs van Nieuwkerk uitzending nadoen? Oh, zo'n Ik Ja, Dat we gewoon even helemaal in de, in, de, in de sfeer van Radio 1 gewoon vier minuten opgenomen. Ik vind dat, ik vind dat we halen. dat niet moeten doen. Nee? Ik vind dat we niet moeten doen. Wat uh, voor het beste? Wat, zeg je? wat voor het beste van het hele jaar? Ik moet eerlijk zeggen dat uh, als die, uh, als die de deur van de parkeergarage omhoog gaat, ...om we nu kwart over twee, dat, uh, was ik altijd wel. Uh... Jij uh, ja, jammer thuis zei je kwart over tien. Oh, we hadden nog uh, vergadering ja, is, Roos, hè? dat is satire! Dat is allemaal satire. Uh, wat vond ik de beste? Ik vond... Uh, jezus, wat hebben we veel mensen gehad, zeg. Niet normaal, man. Maar ik vond Arjen Boekstein altijd leuk. Ja, die is ook twee keer gekomen. Ja, ik, daar moest ik hem ook even noemen. Dat was een soort hobbyisme van je, Wie Die vond jij eigenlijk heel erg kut. Nou, ik, we hebben een keer een vriend van jou gebeld. Oh, die vond ik God. echt heel erg. Ja, dat dan was niet zo En dan kom jij weer met dat rat van die, die hamster op Schiphol. Ja, want ja. <laughs> we moesten een marathon, man. Die moesten we hebben, want die zou ook als koeken blijven. En ik heb jou opleveren. echt hier ook in drie seconden verliefd zien worden... al in onze tweede uitzending op Ebru Umar. Uh, die zei ja, daar kwam toen niks meer uit. Nee. Je, je kreeg, jij kreeg haar stil en zij kreeg jou stil. Dat ja, was, het was mooi om te zien. Nou, ik had het met Kim Kutter. Kim Kutter, ja. Kim Kutter. Kim daar kon ik even weinig tegen zeggen. Wat een lekker wijf, zeg. Ja, die heb ik ook nog gemasseerd. Overigens, over, over masseren gesproken, had zij uh, niet uh, ons? afslankbroeken beloofd. Ja, nooit gekomen. Hé, hey, konijnen en de Achterhoek, Kim? luister eens eventjes. Als je het hoort, Kim. Eh, Wij blijven die afslankbroeken? Ja, Ik zeg gelijk een over, over mijn kop heen, want die paar dagen... Duitsland heeft mij een kilotje of uh, wat uh, nekwerk uh, opgeleverd. Hé, hey Jan, en weet je wat opviel? Nou... Veel PVV. Bij ons? Ja, weinig d 60. d ja, 60 die, hebben we alleen Boris van der Ham gehad... die overigens gisteren jarig was. Oh, van harte, 38. Boris. Hartstikke leuk. Maar zou je wat vertellen... Uh, we hebben wel veel d ers uitgenodigd, maar die twijfelden altijd. Ja, ja dan ze dan toch niet, wel. Ja, ik kan wel ja zeggen, niet. Misschien nee ja zeggen nee ja. zeggen, maar ik denk er nog over na. En, en, nee, ik kom niet, maar toch wel of morgen wel. Nou ja, goed, dat is het. Ja, dan kwamen ze bijvoorbeeld pas op maandag. We hadden veel linksmeisjes. Femke? We hadden geen preutse uh, Joodse meisjes. Nee? Nee, toch? Nee, ik weet dat niet. Ik kan dat nooit zien aan mensen of ze zijn. Ben je nog verliefd geworden deze uitzending afgelopen jaar op mijn nee. gast? jij nee ik ben, nee nee ook oh, wel op Janine Hennis Janine Hennis ja, dat was al ver voor de was, eerste he? uitzending hey de, de vriendin van een show die gewoon eigenlijk uh, die uh, vorige week er wel was maar ja toen uh, hadden we nieuws uit Tripoli weet je wel God, ja dat, dat was, weer was een uh, één keer heeft de NOS ingebroken gewoon een, een uur van ons gejat ja. Uh, want er was nieuws uit Tripoli. Nou wij een uur lang wachten en er was geen nieuws uit Tripoli. En we hebben nog een keer die Sebastian Timmerman gehad die echt een bloednervus was omdat hij in echte Jan afgezeker zou worden met het WK allround schaatsen. Want wij houden bij oh, niet van ja. schaatsen, weet je nog? Ja dat mailtje wat per ongeluk over ja. ons ging en naar ons toe kwam dat het tuig niet serieus de zou doen bij over schaatsen. Gek ervan, man. Nou ik zou je vertellen wij zijn gek op schaatsen. Ben jij nog verliefd geworden op een gasten? Uh, want Hennis dat was al voor we begonnen. Femke Alsma. Femke? Ja. Waarom? Nou, Ten eerste ging ze jou gelijk afpissen, dat vond ik wel aardig. Ja, dat was goed. En ik ben altijd verliefd op Femke Halsen. En je zou nog met haar naar artis gaan, toch? Ja, dat klopt, maar dat maar, is verboden uh, door iemand. Door wie? Die op dit moment, terugluisterend, de was staat weg te werken. Wie is dat? Ja. Roos Roos. Ja hoor. Jij, uh, een punt aan het scoren. Mm -hmm. Probeer, probeer allemaal wat je goed maakt. Er is dus ook één partij waarvan we alle Kamerleden hebben gehad. Ja, dat was mooi. Partij van de Dieren? De Dierenpoezen. Ongelooflijk. Allebei hebben ze gehad. Hey, en, we hebben en wie voor nou de leukste van de twee? Uh, Estraaland. Waarom? Daar zat nog een beetje leven in. Nou... Overdoen, dit is niet handig, hè? Nee, is niet goed. Uh, hoe eet je ook weer? Marianne Thieme. Uh, Marianne, als je dit hoort, uh, dat is dus satire. satire. Ja. Oké. Okay, uh, Jan, heb jij, heb jij nog meer satire? Ik ben het wel zat, zeggen. Wie heeft bedacht om die tien minuten vol te gaan houden? Jij. Oh, en ik... we mochten het over een aantal dingen niet hebben. Nou, te wat? weten. <laughs> Zullen we het eens doen of niet? Nee, we doen het niet. Ik nee, vertellen? Het niet doen. Uh, volgende week in de ja, week Ja, wat gaat er volgende week gebeuren, Jan? Daar ben ik wel heel benieuwd he. naar. Nou, hey, echte Janne niet. verdwijnt. En Echte Janne verdwijnt omdat Poont zei... Ja, de, die volle lange leegte van die twee gasten is natuurlijk leuk. Maar we hebben liever een halve Amsterdam Arena. Dus we gaan naar de dagprogrammering. Ja. Dus ik ben wel, wel benieuwd waar ik jou morgen om 12 uur... rond lunchtijd, als ik in mijn autootje op weg ben... naar een afspraak met iemand van de Dierenpartij... waar ik jou dan kan horen. Radio N? Nee. Wat dan? Uh, we gaan volgende week in de week daarop de beste van echte Janne nog eens uitzenden. Dat meen je niet. En oh, ja, ja, gestuurde tuur... factuur. Nou, dat kan niet herhaling. Ik denk dan word je het wel, Jan. Betaald. Ik denk ja? het wel. Ja, even ik maar. lees het even na. Morgen dan contract. Ja, dat het even ja, nou. Nou, dan ja, heb ja, het goed. over groot geld. Ja. <laughs> ik, uh, ik zeg, doe gewoon een jaar herhaling. Ja, waarom niet? Eigenlijk? Ja. Nou, in ieder geval dan komt de beste. kan weer. jij lekker draaien voor TV. Je gaat niet vervelend worden, oh, nou, nee. opeens je. Nee. Sorry. hoor. Aankomende twee weken hebben we de beste of echte Janne en nou dan komt er vanzelf een nieuw programma op dit tijdstip. Wel grappig. Dus jullie gaan gewoon door op dit tijdstip? Ik denk het wel, Jan. Uh, de lange leegte wordt weer volgespeeld? Nee, want we spelen in de arena als jij opgetiefd. Maar volgens mij speelden wij al in vijf arena's, of niet? Nou, we... 250.000 en dan gaan er volgens mij 41.369 in die arena... We hadden gewoon zes volle arena's elke week. Maar was je er blij mee? En weet je hoe dat komt? Nou. Omdat jij zo goed was. Dat klopt. Jan een held ben je. Wij zijn ooit begonnen. Dat weet je nog wel dat we allebei zeiden dat we presentator waren. Maar je bent gewoon uiteindelijk sidekick. gewoon... Sidekick. Sidekick geworden. Ja, precies. Ja? Nou, ja, en, dat eentje... ook. en ik tik het, uh, het draaiboek uit. Ja, dat, is, ja. dat doe je Tikheid altijd... Tik en sidekick eigenlijk. Ja. ja. Nou, jij ja, hebt het ja. toch goed gedaan als uh, autoverhelecteur. En ik vind dat jij het nu gewoon helemaal alleen moet gaan dragen, jongen. Ik denk dat jij dat kan. Dat denk ik ook. Ja. En ik denk ook dat jij dan nooit meer naar de zijkant kijkt met, heb jij ook nog een vraag? Nee. Nee, dan doe je het gewoon helemaal in je eentje. Ja, en dat wordt goed hoor. En dan ga je tegen iedere homo of iemand die een beetje hoog lachje heeft, ga je zeggen, ik kom uit de kast. En dan vul je dan die tijd mee. Ga je mij nou lopen ik afpissen? Ik baal er echt van dat jij nu pas een homo blijkt te zijn. Jij gaat nu over me heen kotsen en daarna nee. het allemaal afpissen? Nee, nee, dat vind ik heel goor. Hé hey Jan. Is het al bijna afgelopen? Nee. Ik word er doodmoe van, joh. Ik heb wel een probleem met de jongens van het NOS Journaal die teletext doen jij Teletext ook? Jezus, er staat opeens iemand boven de 101. Ja, we hebben Esson Yami, Jami, vertrek bij PVV, staat nu op de tweede regel. Dus er staat iets boven, dat betekent dat dat nieuwer nieuws is. Wat is dat? Obama waarschuwt voor nasleepstorm. Dat is ten eerste wie, wie Obama? Wie is Obama? En Welke storm? nasleep van een storm. Dat ja, komt we boven de scoop. Ja, wat Ongeloven. een geluid. Wat een, een geluid. Wat een vreselijk klootzak. Hé, hey, meid, uh, Jan, zit het erop? Ik word er ik zo ben zo echt helemaal spuugzat. En wat mij betreft, draai jij nog één keer dat blaadje om. Oh. Zodat je op de laatste pagina zit. En dan ga jij doen wat alle grote, hele grote radiomakers doen op momenten als dit. Er hoeft niks meer gezegd te worden. We hebben alle tijd gehad. En het zou ook te makkelijk zijn. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een heerlijk gevoel. Een jaartje wordt afgesloten. Er sterft niets. En met het afscheid van echte Janne is de democratie in Nederland gered. Dit was mooi voor Nederland. Dit was mooi voor Snijder. Tot ooit! Zeit für mich zu gehen gehen gehen